9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Energiebedrijf EPZ gaat binnenkort voor het eerst in zes jaar weer kernafval naar Frankrijk vervoeren. Het gaat om materiaal uit de kerncentrale in het Zeeuwse Borselen. Dat via het spoor naar het Franse La Haak wordt gebracht. Daar worden de grondstoffen plutonium en uranium eruit gehaald om ze opnieuw te gebruiken. De kernafvaltransporten lagen zes jaar stil... omdat Frankrijk in 2005 de regels had aangescherpt. EPZ heeft nu een nieuwe vergunning. Milieuorganisaties tekenen te vergeefs aan. Greenpeace zegt dat het heel gevaarlijk is... om hoog radioactief afval door Europa te slepen. In het verleden waren er geregeld protesten... tegen het vervoer van kernafval. Het energiebedrijf wil om veiligheidsredenen... de exacte data van het transport niet bekendmaken. Oud-president Bush heeft de uitnodiging van zijn opvolger Obama om samen naar Ground Zero te gaan afgeslagen. Obama bezoekt morgen de plaats waar de Twin Towers stonden en zal daar met nabestaanden van 11 september 2001 praten over de dood van Osama Bin Laden. De president had zijn voorganger Bush gevraagd om mee te gaan, maar die geeft daar geen gehoor aan. Bush zegt dat hij de uitnodiging waardeert, maar dat hij liever op de achtergrond blijft. De afwijzing is een tegenvaller voor Obama, die de dood van Billade graag wil gebruiken om een beeld van politieke eensgezindheid te creëren. Het wordt makkelijker voor Europese landen om tijdelijke grenscontroles in te voeren bij een onverwachte migrantentoestroom. De Europese Commissie presenteert vandaag een voorstel daarover in reactie op de problemen met duizenden Afrikaanse vluchtelingen. Nu kunnen EU-landen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen de grenzen sluiten. Eind oktober telt de wereld volgens de VN 7 miljard mensen. De bevolking groeit harder dan eerder was berekend. Dat komt doordat er steeds minder mensen sterven... vanwege de verbeterde medicijnen en medische zorg. Eind deze eeuw wonen er 10 miljard mensen op aarde. Dan het weer nog vrij zonnig, in het noordoosten bewolkt en wat regen. Vanmiddag in het binnenland stapelwolken en in het oosten kans op een enkele bui. Het wordt 12 graden op de wadden tot 16 in Limburg. Morgen overal weer volop zonnig. Het wordt overal 17 graden. En daarna stijgen de temperaturen verder tot ruim 20 graden in het weekend. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A9, ook maar richting Amstelveen... bij knopende Raasdorp 3 kilometer. Op de A10 de ring zuid tussen Diemen en knopende Amstel 2. Na een aanreding op de A27 Almere richting Utrecht... tussen knopende Eemles en Beeldhoven 5 kilometer... alle reisschokken zijn weer vrij. U bent ondernemer en geen nerd. U wilt een website, maar geen cursus internet. U wilt gemak en geen digitaal gedoe.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 Power to you, Vodafone. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is vier minuten over negen. Pakistan is boos. Ze voelen zich onheus bejegend door de Amerikanen. In die hele operatie die leidde tot de dood van Osama bin Laden. Gaan we het zomaar eens even over hebben? Eerst naar de ruzie binnen de FNV. Een uh, groep. Kaderleden daar roept openlijk op op het onmiddellijke vertrek van uh, voorzitter Agnes Jongerius. Ze luistert niet naar de leden en ze verkwanselt hun belangen in de onderhandeling over het pensioenakkoord. Liever geen bestuur dan een slecht bestuur, zeggen de boze FNV'ers. Gaan we over praten met bestuurder en kaderlid van FNV-bondgenoten, Niek Stam. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Staat uw handtekening ook onder die brief? Nou, overigens, ik ben geen kaderlid. Oh. Uh, ik ben gewoon bestuurder bij FNV-bondgenoten voor de sector havens. Ja. Maar, ehm... Um... Kijk, nou, er is inderdaad een petitie is rondgegaan, eh, opgezet door eh, kaderleden die ook in de Bolsraad van FVBolgenoten zitting hebben. En eh, nou, daar hebben wij niet aan meegedaan inderdaad, onder dood en de reden dat eh, het probleem zit er niet bij achter Jean eh, eh, alleen. Ik bedoel, dit eh, dossier, het pensioen dossier, wat inmiddels natuurlijk een, een dramatische eh, ontwikkeling begint te, te krijgen... Dat loopt natuurlijk van het begin af van is toch fout uh, gegaan. Dat hebben we vanuit Havens overigens in 2009 al geroepen. Ja. En toen was de Bondsraad, uh, die was doodstom daarvoor. Ook het hoogbestuur van de VVB-bondgenoten. En dat is eigenlijk uh, tot uh, het begin van dit jaar, uh, eerste kwartaal van dit jaar. En toen werden er we opeens een aantal wakker. En dan wordt opeens paniekvoetbal gespeeld. Maar voordat je dus zeg maar uh, de KVB gaat wegsturen, want als een jurge moet je even zien als de KVB. Want dat is de vakcentrale NAA onderhandelsdelegatie. Bestaat uit de federatieraad. Dat zijn alle hoofdsturen van de aangesloten vakbonden. En die geven haar mandaat om wel of niet te onderhandelen. En ik heb nog nooit meegemaakt dat de onderhandelaar dooronderhandelt... als hij geen mandaat krijgt van zijn onderhandelsdelegatie. Hm. Nou, u zegt in feite, zegt u, ze hebben niet op zitten letten. De, ze zijn zelf ook verantwoordelijk daarvoor. Maar aan de andere kant um, is er natuurlijk wel één hoofdverantwoordelijke. Hè? En dat is er vaak maar één. En dat is Agnes Jongerius, uiteindelijk. Nee, dat vind ik er niet. Dat zijn de voorzitters van de vakbonden. Die zijn hoogverantwoordelijk. Hm. En, to en toch richt zich uh, die boosheid op, op Jongerius. Wat vindt u daar dan van? Want er wordt daar onder meer solistisch optredend verweten. Ja, nou ja, dan, dan, moet, uh, dan moeten de, uh, de hoofdstuurders van de vakbonden moeten dan aan, de, aan de noodrem trekken. Hè? Dus Agnes Jongerius of Edes Snoei, of uh, ik bedoel uh, Henk van de Koor van bondgenoten... of Edes Snoei van de advocabo. ...of de voorzitter van de Bouw- en houtbond. die moeten aan de noodrem trekken. En wat houdt maar dat in aan de noodrem trekken? Je moet nooit nog kalkoen praten over het kerstdiner. <laughs> wat, had, wat had het betekend als ze aan de noodrem hadden getrokken, meneer Stan? Zelfreflectie, dat ze er zelf ook een zootje van gemaakt hebben. Hmm. Dus u vindt dat ze zelf ook uh, moeten opstappen dan, als ze oproepen om uh, dat soort maatregelen? Ja, ik, ik vind dat als je zo ver gaat om alleen maar op de man uh, te spelen, is of in dit geval de vrouw... ...dat je dan ook aan zelfreflectie moet onderwerpen... En dan moet je ook als hoofdbestuurder van de vakbonden, maar ook de bondsraadsleden van de vakbonden, moeten dan ook gewoon zeggen wat hebben wij zelf la versteken laten vallen. Ja. En dat wordt nu, nu niet gedaan. Ik bedoel, door petitie ook. Als ik bondsraadslid zou zijn, dan zou ik als eerste naar nou, mijn hoofdbestuurder toestappen en zeggen joh, we gaan deze petitie gaan we rondsturen. Hmm. Doe je mee of ben je tegen ons? Je mag nu kiezen. Ondertussen, meneer Stam, wordt de chaos er niet minder op binnen de FNV. Dat is nee, Niet dus echt netjes wat er gebeurt. Wat nu, het beste wat er nu kan gebeuren is één duidelijk signaal. We stoppen de onderhandelingen met het kabinet en met de werkgevers. Die hebben we al genoeg gekregen van ons. We stoppen ermee, we halen alles van tafel en we gaan eerst zelfreflectie doen. We gaan onszelf eerst even orde op zaken stellen. En van mij tot en met de nieuwe verkiezingen toe. En daarna gaan we pas weer praten. Maar dat... eerst met jezelf weer het Rijnen komen. Is dat wel reëel, meneer Stam, dat het hele uh, verandering van het pensioenstelsel moet wachten op het geruzie binnen de FNV? Nou ja, bedoel, waarom zou het pensioenstelsel op dit moment vallen moeten worden? En nou ja, er zijn wel wat redenen aan te geven. Nou ja, twee jaar geleden schreeuwde iedereen moord en brand vanwege een crisis. Inmiddels moeten we constateren dat al die pensioenfondsen hun dekkerschade allemaal weer redelijk op orde zijn. En dat het vermogen wat door pensioenfondsen belegd wordt weer ver boven het niveau zit van voor de crisis. Dus in die zin is er dus niks aan de hand. Oké, okay, dus we, u zegt die feiten, meneer Stam, we kunnen wel wachten tot het gerommel binnen de FNV eindelijk voorbij is. Want ja, dat duurt maar en dat duurt maar, hè? Heeft u enig nou, idee wanneer dit opgelost ja, wordt? Nou, sterker nog, sterker nog, er is helemaal geen reden om zo dramatisch in te gaan in het pensioenstelsel, los van de ruzie en het gerommel binnen de FNV. Ja, dat zal wel, maar wanneer is dat geruzie nou eindelijk eens over binnen de FNV? Ja, moet je naar mij vragen. Dan moet je bij de <laughs> oversturen zijn en dan moet je bij de, bij de Kamer ja. en de Bonsraad zijn. Ik ja. ga daar niet over. U heeft daar verder geen invloed op, meneer Stam. Nee. Hmm. Nou, ik wens u veel succes met uw bond. Dank u wel. Nick Stam van FNV, bondgenoot over het gerommel binnen de FNV... en oproep dat Agnes Jongiris, de voorzitter, moet opstappen. Tien over negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar Pakistan. Want Pakistan speelt wel degelijk een grote rol... bij de aanpak van het internationaal terrorisme, hoor. Zegt de Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken, Bashir. Pakistan has sacrificed immensely in deze campagne tegen terrorisme. Ja, daarmee reageert hij op de opmerkingen van CIA-baas Panetta. Die zegt dat de details over het uitschakelen van Bin Laden... vooraf niet kenbaar zijn gemaakt aan Pakistan... want die informatie zou dan niet in veilige handen zijn. Gaan we over praten met Pakistan-kenner Olivier Immig. Meneer Imig, goedemorgen. Goedemorgen. Is Pakistan nu heel erg boos? Pakistan wordt steeds bozer. En op zich is dat wel een aardig fenomeen om te zien... Want in eerste instantie waren ze vooral erg stil en enigszins tevreden over het feit dat een gevaarlijke terrorist was uitgeschakeld. Maar dat het gebeurt op hun grondgebied zonder hun medeweten, en ja, dat is een beetje lastig natuurlijk. Mm, maar goed, Pakistan speelt natuurlijk wel een, een dubbele rol. Althans zo lijkt het, hè? want um, veel wijst erop dat ze ergens moeten hebben geweten dat Bin Laden in het land was en dat hij misschien ook wel in dat huis zat. Ja, er zou ongetwijfeld een kleine selecte groepering zijn geweest binnen de top van de geheime dienst. En misschien ook wel binnen het leger zelf van, van Pakistan die dat wist. Maar die praten niet met de regering? Maar die hebben in ieder geval tegenover hun eigen regering de lippen even op elkaar gehouden. Want ja, het zijn politici en daar uh, heb je niet zo gek veel mee te maken als Pakistanse legerleiders. Hm. Toch heeft uh, in zijn eerste toespraak president Obama uh, Pakistan nog geprezen en de samenwerking was goed en het moet vooral zo blijven en vooral in de toekomst en de strijd moet gezamenlijk worden voortgezet. Dat was niet genoeg? Het is echt geweldig allemaal als je dat hoort. Ja. En dat geldt voor het Sardari eigenlijk net zo hard. De president van Pakistan die zegt van ja, wij hebben, wij hebben allen geleden onder het terrorisme enzovoort. En de samenwerking moet ook vooral doorgaan. Dat zegt Bashir ook trouwens, dat zegt iedereen eigenlijk. En dat geeft aan dat beide landen door elkaar veroordeeld zijn, want zo, zo ligt de relatie helaas. Ja. Uh, ze zijn boos maar tegelijkertijd tevreden, ze zijn uh, ongelukkig met de samenloop van omstandigheden, maar tegelijkertijd moest het gebeuren enzovoort. Er valt nogal wat op te lossen natuurlijk, want in Pakistan zelf is men bang voor toenemende aanslagen in verband met het feit dat ze ontzettend veel terroristen op eigen grondgebied hebben die de dood van Laden willen wreken. Tegelijkertijd moet er in Afghanistan nog het een en ander geregeld worden, is ons verteld. Nou heeft Amerika ook nog gedreigd de financiële steun aan Pakistan... voor hun strijd tegen het terrorisme in te trekken. Um, dat lijkt mij niet goed vallen in Pakistan. Nee, dat valt zeker niet goed. Want aan de ene kant, en weer die uh, dubbelslagverheid daarin... aan de ene kant heeft het land iedere dollar die binnenkomt hard nodig. Aan de andere kant heeft men een gruwelijke hekel aan Amerika... en dit voor, met name dit soort acties... En Amerika dreigt daar dan wel mee en dat heeft Amerika vaker gedaan. Maar het gaat over inderdaad in totaal 3 miljard dollar Amerikaanse stemmen per jaar. En veel Amerikaanse politici beginnen zich toch af te vragen... wat gebeurt er met dat geld als we niet eens een kopstuk als Bin Laden hebben gekregen van ze? Ja, zal Pakistan dan toch maar inbinden? Althans de officiële instanties? De regering die, die, die speelt een verzoenende rol, en dat klinkt misschien merkwaardig, ...tussen de Amerikaanse regering militairen enerzijds en de eigen militairen top anderzijds. Want buitenlandse politiek in Pakistan is geen zaak van de regering, dat is een zaak van het leger. En met name als het gaat over de verhoudingen met de VS en in India. Ja. En daar zit hem ook de grote, de grote catch, de groot, het grote probleem. Wat kan deze regering zeggen wat geloofwaardig is... En zo langzamerhand, wat kunnen de geheime diensten nog zeggen wat, geloof wat geloofwaardig is? Wat geloofwaardig ja. Wie gelooft er ja. nog? Enorm probleem. Meneer Inmig, Olivier Inmig, Pakistan-kenner. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is twaalf minuten over negen op deze woensdag 4 mei. Mark-Robin Visser is op de begraapplaats van Halle, in de Achterhoek is dat. Daar staat een monumentje voor oorlogsslachtoffers dat door vrijwilligers wordt onderhouden, maar Robin. Ja, hartstikke mooi monumentje. Witte stenen eromheen. Met in het midden een, een, een monumentje met een, met een kruis erop. Dat wordt door vrijwilligers zoals bijvoorbeeld Hendrik Garretsen onderhouden. Ja, dat klopt. Maar u wel. hebt vorig jaar ook nog een beetje hulp gekregen. Ja, we hebben vorig jaar hulp gekregen van de, van de oorlogsgravencommissie uit Den Haag. Ik weet de naam, weet ik niet precies. De Oorlogsgravenstichting is dat, ja. Ja, dus Oorlogsgravenstichting uit Den Haag. En die hebben helemaal nieuwe fundering eronder gemaakt en, en uh, nieuwe bankenstroom heen gemaakt, omdat het weer helemaal als nieuw lijkt nu. Maar en... hoe ging dat dan? Die kwamen hier op, uh, op bezoek? Die kwamen hier op bezoek. Ik werd eerst uh, werd gebeld wanneer het gebeurde zo. En toen ben ik hier in Zonnes. Die hebben dat ook allemaal geregeld. Daar hadden wij verder ook niks meer te doen. Uh, ja. Het, is, en het is er inderdaad hartstikke mooi van geworden, het, uh, dat zonder meer. Het is ook wel belangrijk natuurlijk, voor, de, voor de toekomst dat het zo onderhouden blijft. Uh, ja, boven... vertel eens, waar, waarom, waarom, is dat, waarom is dat belangrijk? Nou, we hier, hier in het haal heeft natuurlijk nogal veel plaatsgevonden in de oorlog. En, en, uh... En wij vinden dat eh, toch de jeugd eraan aan herinnerd moet worden... dat ze daar eens hier uh, vrij rond kunnen lopen en vrij kunnen leven. Waar, waar ze dan te danken hebben natuurlijk. Ja. Dat, is, uh, dat is een ding wat zeker is. En wij vinden het heel belangrijk hè, dat dit ook uh, elk jaar weer uh, gevierd wordt... of herdacht wordt dat hier uh, die mensen begraven liggen die het voor onze vrijheid toch gedaan hebben. Ik ga even naar Benny Enink. U bent vanmorgen met mij op stap geweest. U weet veel over de geschiedenis van deze streek. Ja, je hoort het. Het is belangrijk. Vrijwilligers zoals meneer die, die doen hun best... om dit allemaal in stand te houden en te onderhouden. Hè. En dan hoor je bijvoorbeeld de directeur van Kamp Westerbork... vanochtend bij ons in, uh, op, de, op de radio. Die zei, die herdenking is aan het verwateren, die dode herdenking. Hoe, hoe, hoe, hoe gaat dat hier in deze streek? Nou, dat is inderdaad, uh, denk ik, een algemeen probleem. En dat zie je toch hier ook wel, dat de schooljeugd het laat afweten. En dat is een heel moeilijk iets. Ik heb er ook geen pasklaar antwoord op. Maar wat we in ieder geval moeten proberen... is om die dingen die we kunnen vastleggen... en dat zijn bijvoorbeeld dit hier in Halle, die geschiedenis... waar ja. ik dan een aantal jaren geleden op verzoek van halsbelang heb uitgezocht... om dat mee te geven, door te geven aan de kinderen. En dan zul je, ja, je zult toch vormen moeten zoeken die de jeugd aanspreekt. Blijf je op een dood spoor zitten... dan loop je het risico dat dat op een gegeven moment ook uitsterft. En dat is een heel moeilijk proces, waar ik al zei... waar ik ook geen kan- klaar antwoord op heb. Maar ophouden met herdenken Geen geval. Ik vind dat dermate belangrijk. En ik zou in die zin, ook, waar we vanmorgen mee begonnen... het museum in, in, in Hengelo... zou ik een ramp vinden dat dat zou moeten verdwijnen. Ja. Meneer Garretsen, ophouden met herdenken? Nee, niet ophouden met herdenken. Het is... Uh... Uh, ...toch alles waar als wij hier uh, dagelijks nog in vrijheid kunnen leven in Nederland. En uh, dat hebben we toch aan deze mensen te danken, die het, uh, het hier nou uh, begraven liggen. En ja. uh, toch blijven herdenken en de scholen er toch blij, blijven betrekken. Het is uh, heel belangrijk. Tot zover de berichten uit de Vrije Achterhoek. Terug naar het Vrije Hilversum. Dankjewel, Mark Robin Visser. En u kunt de Nationale Dodenherdenking op de Dam vanavond live volgen op Radio 1 vanaf half zeven. Het heeft even geduurd, ze hebben heel lang gepraat... maar vogelbeschermers en boeren zijn het eens over het afschieten van ganzen eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde Op de A27 Almere richting Utrecht is heel even de rechte reishok dicht... vanwege bergingswerkzaamheden. Tussen knopen de en Beeldhoven staat 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Door naar Suriname, want het speelt sinds een tijdje... een minder prominente rol bij de smokkel van drugs. De drugs vanuit Colombia gaan steeds vaker via onderzeeboten direct naar Afrika, om dan vandaar verder te gaan naar Europa. Om die nieuwe route aan te kunnen pakken... overlegt de Organisatie van Amerikaanse Staten daar vanaf vandaag over. De voorzitter van die conferentie... is de Surinaamse oud-minister van Justitie, Santoki. Hij vertelt aan Harmen Boerboom van de Wereldomroep... over de voorstellen die er op die conferentie aan de orde komen. We gaan nieuwe resoluties hier voorbereiden... en aanbieden aan de Organisatie van Amerikaanse Staten. En één heeft te maken met de aanpak... ...van uh, duikboten, uh, zelfgemaakte duikboten, mercibles en uh, semi mercibles ...die ingezet worden om drugs uh, te transporteren. Uh, die... Dat is iets wat in opkomst is? Ja, dat is de nieuwe transportmethode waarbij drugs vanuit... Uh, Westelijk half rond makkelijk getransporteerd wordt naar de Afrikaanse regio. Waar de drugs dan opgeslagen worden. En vanuit daar gaat het in kleinere hoeveelheden naar de rest van de wereld in schepen. En of andere transportmiddelen die niet bekend staan als risicodrugstransporten. Waardoor het makkelijker is voor de criminele organisaties om de drugs binnen te brengen via andere routes en via andere bronlanden. Komt dat omdat de traditionele route, als ik het zo mag noemen. Bijvoorbeeld als we in Suriname kijken, Colombia, Suriname, Amsterdam... omdat die route te veel dichtgespijkerd is door politie en douane? Ik denk dat de afgelopen jaren uh, alle politie uh, en uh, drugsbestrijding en controlediensten... een goed beeld ontwikkeld hebben van hoe de uh, transportroutes uh, eruitzagen... hoe de criminele organisaties eruitzagen en dat op basis daarvan ook uh, uh, goede resultaten geboekt zijn. En ik denk uh, dat de criminele organisaties daarop nu inspelen... door uh, weer antwoord te geven op het drugsbestrijdingsapparaat... door nu andere routes uh, te kiezen, andere transportmethodes uh, te kiezen. En dat is uh, de strijd uh, die wij altijd uh, gaan hebben... met uh, de hoop uh, dat wij in ieder geval uh, erin zullen slagen... als uh, overheid, als drugsbestrijdingsdiensten om deze criminele organisaties steeds zichtbaar te maken en hun te kunnen ontmantelen. Maar nogmaals, het is en blijft een strijd die nog heel, heel lang zal duren. Is Suriname nog steeds een belangrijk doorvoerland? We hebben Suriname afgelopen periode van de wereldkaart kunnen weghalen. Als een belangrijk doorvoerland met ons goed beleid... Speciaal gefocust op aanpak van de invoer en doorvoer van drugs. En dat is wat wij moeten doen door nauwe internationale zo uh, samenwerking. Uh, zorg dragen dat het geen succesverhaal voor slechts één land wordt. Maar dat met gezamenlijke inspanning het een succesverhaal wordt voor het hele westelijke halfrond. Toen de huidige regering aantrad, toen was er bij sommigen vrees dat het beleid. wat u als minister van Justitie en Politie de afgelopen tijd hebt ingezet, dat dat ongedaan gemaakt zou worden. Is daar sprake van? Nou, in de eerste plaats je moet je zorgen dragen dat er beleid is. Wij hadden een beleid ontwikkeld uh, voor uh, vijf jaartjes. Uh, dat uh, in feite verstreken is op uh, 31 december 2010. Dat is reden geweest dat wij gevraagd hebben om een nieuw beleid te laten ontwikkelen door uh, de regering. En wat dat uh, betreft uh, hebben we wel gemerkt omdat er afgelopen periode, zowel in het buitenland als in Suriname, grote hoeveelheden drugs in beslag uh, zijn genomen. Die grote zendingen die uit Suriname aangetroffen zijn, heeft dat volgens u te maken met de nieuwe regering? Of staat dat daar los van? Ik denk dat het daar niet direct mee te maken heeft. Maar ik kan best begrijpen dat uh, met name als je nagaat uh, in welke ...periodes allemaal verzonden zijn... ...dan zit je net in een periode van een overbrugging van twee regeringen. En ik kan best begrijpen dat criminele organisaties ook goed analyseren... ...en ook nagaan in welke periode de aandacht het minst zal zijn van overheden... ...en dat men daarvan gebruik gemaakt heeft. Maar ongeacht welke periode men gebruikt heeft... ...dat men op basis van goede intelligence en goede internationale samenwerking... Toch uh, alles probeert uh, zichtbaar te maken en gedraagt dat uh, deze criminelen voor het gerecht verschijnen. Ik heb begrepen dat de president was uitgenodigd om de uh, conferentie te openen, maar dat hij ervan afgezien heeft. Als land heb je de bevoegdheid om te beslissen wie de conferentie opent. En de president heeft beslist dat de vicepresident dat gaat doen. En dat was de oud-minister Jean Santokki in gesprek met correspondent Harmon Boerboom van de Wereldomroep. Er zijn te veel ganzen en dat zorgt voor problemen. Daarom heeft een groep van acht natuur- en jachtorganisaties afspraken gemaakt om de overlast van ganzen aan te pakken. De 8, zo noemen ze zich, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming en LTO Nederland maken er deel van uit. Een van de plannen van de 8 is om de populatie grauwe ganzen terug te brengen naar 100.000 vogels. Dat klinkt als een mooi beleidsvoornemen, maar het komt erop neer dat de ganzen worden afgeschoten. Joke Bijl van Staatsbosbeheer, goedemorgen. Goedemorgen. Staan alle partijen daarachter, achter het afschieten van ganzen? Ja, anders dan waren we natuurlijk niet gezamenlijk tot deze visie gekomen. En dat is op zich heel bijzonder, want we beseffen natuurlijk heel goed dat er acht partijen bij betrokken zijn die allemaal hele verschillende doelstellingen hebben. Dus we zijn er eigenlijk ook wel heel erg trots op. En het doet ook wel pijn om bepaalde maatregelen, maatregelen, maatregelen door te voeren. Maar ja, we denken dat dit de enige manier is om tot een duurzame oplossing te komen. Nou, komt u maar met de harde cijfers. Dan hoeveel ganzen moeten er dood? Ja, dat is uh, heel moeilijk om precies uh, zo aan te geven. Um, um, um, we praten nu over een populatie waar we, na, waar we naartoe zouden willen van 100.000 vogels. En uh, ja, de schattingen zijn dat dat momenteel uh, bijna dubbel het geval is. Dus dat zijn grote aantallen. Maar daar staat ook tegenover dat er een uh, rustperiode um, um, um, in acht genomen gaat worden. Mm. Tussen 1 november en 1 maart. Daar, daarin wordt dan niet op ganzen geschoten, dat is nieuw. Dus dat huidige afschot in die, uh, in die winterperiode... ...die, uh, ja. Die wordt de komende vijf jaar afgebouwd. Maar waarom moeten er zoveel doden? Ja, de ganzen, dat is eigenlijk een, een, een, een heel bijzonder dilemma. Um, uh, Zo'n um, 50 jaar geleden was de gouden Gans bijvoorbeeld als broedvogel uitgestorven in Nederland. He, die was er niet meer. En uh, die is teruggekeerd en die is uh, zo succesvol dat er ineens zoveel zijn dat het problemen geeft voor, um, maar ja, bijvoorbeeld ook voor verkeersveiligheid. Uh, vliegverkeer heeft ongelooflijk veel hinder van uh, grote ganzenpopulaties. Maar ook economische en ecologische schade. Dus ingrijpen is in ons uh, drukbevolkte. Land uh, echt uh, helaas nodig. Partij van de Dieren heeft al op het plan gereageerd. Uh, vindt het geen goed akkoord? Vrees u nog meer weerstand? Ja, nou, ik denk dat het heel goed komt dat het gesprek hierover op gang komt. Want uh, de afgelopen jaren is er uh, op verschillende manieren al geprobeerd om zeg maar, dit dilemma, hè, dit maatschappelijke uh, probleem zoals het eigenlijk is, om dat zeg maar, aan te pakken. En ik denk dat je het nu samen probeert te doen met allerlei partijen, dat het uh, misschien ja. tot een constructieve oplossing gaat leiden. Maar u zegt gesprek op gang komt. Dat, dat, al die jaren is daar ook al over gesproken en gediscussieerd. Uh, vrees u niet voor uitstel dan weer? Nee, nou het is eigenlijk nu zo, er ligt nu een visie en uh, alle partijen die gaan uh, daarmee terug naar de achterban. Je moet het eigenlijk zien als een soort CAO-akkoord wat nu eerst uh, weer wordt besproken bij de achterban van alle diverse organisaties. En dan hopen we eind mei een advies uh, te kunnen aanbieden aan uh, het ministerie van ELMI. Joke Bijl van Staatsbosbeheer, dank u wel. Graag gedaan. 200 jaar geleden waren we nog maar met een miljard mensen. Nou, dat aantal verdubbelde pas zo'n 80 jaar geleden. Zo langzaam als vroeger gaat het niet meer. Volgens de VN leven er op aarde nog dit jaar, in oktober. 7 miljard mensen. En, zegt de Verenigde Naties, eind deze eeuw bereiken we zelfs de 10 miljard. Dat gaat opeens wel heel erg vlug. Praten we over met Nico van Nimwegen, adjunct directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, het NIDI. Meneer van Nimwegen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat gaat, ik zei het al, heel snel. Kunnen we dat aan? Uh, het gaat heel snel uh, en we hebben inderdaad steeds grotere problemen om daarmee uh, mee om te gaan. Overigens, het, het tempo van de wereldbevolkingsgroei neemt af. Zeker in de tweede helft van deze eeuw zal ook het tempo van de, de, de wereldbevolkingsgroei uh, gelukkig flink afnemen. Ja, maar dus nog steeds een flinke groei, alleen het gaat wat minder snel. Ja. Inderdaad, nog steeds een flinke groei. En je moet ook die, die prognoses zien als een soort, soort, soort waarschuwingssignaal. Uh, overigens, als je naar uh, die prognoses kijkt... Uh, op de hele lange termijn kijkt... Uh, aan het einde van de eeuw die 10 miljard... Daar zit heel veel onzekerheid bij. Dat hangt heel erg af van de, de veronderstellingen die je in zo'n zo prognose stopt. Dus daar, uh, dat moet je wel eventjes uh, uh, je realiseren. Dat, ja. uh, het zijn geen, geen keiharde gegevens. Want meneer Van Nimwegen, dat wilden wij maar zeggen. Wij zijn, het Rijke Westen is aan het vergrijzen. En de rest volgt dan toch ook daarin een paar decennia later. Dat, dat klopt. En bijvoorbeeld, kijk, kijk in China, heeft een heel hoog tempo van, van vergrijzing. India is daar wat, er loopt er iets achteraan, maar gaat ook die kant op. Maar bijvoorbeeld Afrika is, is dat nog zeker niet het geval. Maar, maar zeker als het tempo van die wereldbevolkingsgroei afneemt, dan, dan krijg je vergrijzing, zonder meer. Dat, en dat zie je in, in Europa, dat zie je in Nederland. Overigens, als je, als je kijkt naar het tempo van de Nederlandse bevolkingsgroei, ook dat tempo neemt af. We groeien nog wel, Europa groeit nog een beetje. Uh, en uh, wij gaan onze, onze, onze maximale bevolking, uh, zeg maar, uh, over een jaar of dertig bereiken volgens de laatste prognoses van het CBS. Dan zijn er ook weer toch wel weer een miljoen Nederlanders bij. Hoor. Dan zitten we dus, uh, tegen de 18 miljoen zitten we aan. Mm, wat voor dan... problemen voorziet u? Uh, op, op, als je naar, naar de wereldbevolking kijkt, dan, dan zie je met uh, de, de huidige 7 miljard, zie je al, al hele grote delen van de wereldbevolking die uh, een hele onveilige voedselsituatie hebben, geen schoon water, je ziet de vervuiling toenemen, je ziet de druk op het milieu zie je toenemen. En je ziet landen ook steeds meer problemen krijgen om al die uh, jonge mensen aan, aan een goede opleiding uh, te, te, te geven, ook dat een goede baan te Dat zou wel eens kunnen cumuleren tot um, ja, onrust uiteindelijk. Hè? Als je ja, dat, daar wordt veel over gespeculeerd. En dat als je, als je dus een hele grote jonge bevolking hebt, dat dat uh, tot, uh, tot problemen kan leiden. Dat, denk ik zeker als, als mensen ja, geen uitzicht hebben op een, op een goede toekomst... en, en, en, en geen uitzicht op een, op een baan of een goede opleiding kunnen volgen... dat dat inderdaad dan sociale onrust uh, tot gevolg heeft. Nou, eh, dank dat u ons eventjes uh, uw licht wil laten schijnen over de bevolkingsgroei. Nico van Inwegen, adjunct-directeur van het NIDI. Bijna half tien, we gaan nog even naar Egypte, naar Cairo. Daar wordt vandaag het akkoord tussen Palestijnse bewegingen Fatah en Hamas ondertekend. Verzoening komt naar een vier jaar durende feite tussen Fatah. Op de Westbank en Hamas op de Gazastrook. Onze correspondent Sander van Hoorn is uh, ja, in Cairo. Sander, een historische dag zijn alle meningsverschillen voorbij. Weg. Absoluut niet. Nou hoor, gisteren is er al een handtekening gezet onder het onderhandelingsresultaat. En er zat dan meteen een papier bij uh, waar de geschilpunten nog eens werden uitgelegd. En die zijn er echt wel. Uh, zo heeft uh, elke beweging een eigen politiedienst. Hamas op de razen en vast in de westelijke Jordaanhoeven. Die moeten worden samengevoegd. Dat is dus nog niet gebeurd. En daar gaan ze het komend jaar uh, kijken of ze daar uitkomen. Dat ligt dus nog open. En, Iets wat nog veel eerder moet worden opgelost is. Er gaat een gezamenlijke regering komen, maar wie gaan daar precies in zitten? Wie wordt daar de premier van, om maar eens wat te noemen? Dus ja, mensen zijn het er uh, nog absoluut niet over eens. Maar later vandaag die handdruk tussen de Palestijnse president, Mahmoud Abbas... en zijn rivaal, Ghaled Michal, de leider van Hamas die in ballingschap leeft in Syrië... dat wordt een symbolische handdruk... die. Wel heel veel gaat doen hoor, voor de Palestijnen, voor de Arabische wereld. Dat zal een eenheid uitstralen die ze gewoon vier jaar lang gemist hebben. Mm. Um, hoe groot is de kans van slagen uiteindelijk? Want er zitten nogal wel pijnpunten, je hebt het al genoemd ook. Ja. Heikelpunt is de steeds ja. dat Hamas Israël niet erkent en Fatah wel. Mm. Dat kan nog wel eens voor problemen zorgen natuurlijk kan voor grote problemen zorgen. En uh, daar zijn uh, de mensen hier eigenlijk ook wel heel helder in. hoor Dat er nog echt veel moet gebeuren. En je zag, hè, je noemt zelf de erkenning van Israël, dat Fatah uh, nota notabene... Uh, vandaag zegt van, vraag dat nou niet van Hamas, internationale gemeenschap. Laat het voldoende zijn dat ze de wapens in de zakken houden. Eh, dat schijnt dan zo te zijn, dat schijnen ze dan hebben, te hebben afgesproken. En die erkenning van Israël, dat zal wel komen als het ooit vrede wordt. Dus je ziet dat uh, uh, men zich bewust is van de problemen, maar dat men dus ook heel erg naar die internationale gemeenschap kijkt. Want dat wordt cruciaal op het moment dat de internationale gemeenschap zegt, oké, okay, we gaan zaken doen, we geven het een kans. Dan zal de kans van slagen ook groter worden, snap je? En op het moment dat de internationale gemeenschap nu meteen al zegt... van nee, Hamas zit erbij, dus we spreken niet met ze... ja dan eh, is de kans dat het uit elkaar ploft natuurlijk ook weer groter. Goed. Uh, Sander van Hoorn is in Cairo... waar uh, vandaag dus uh, na vier jaar durende veten getekend zal worden... tussen Fatah en Hamas. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Morgenochtend zes uur zijn we er weer. Lara en ik nu de beurt aan de Cairo. Goedemorgen Nederland, goedemorgen Sven Kokkeman. Dag Marcel, goedemorgen. Wat heb je? Minister Hiller van Defensie is terug uit Londen. Dat is op zichzelf geen nieuws. Wel wat hij daar heeft gedaan, namelijk praten over militaire samenwerking. En dat is natuurlijk alles te maken met de bezuinigingen ja. op zijn begroting. Verder de Nederlandse vissers hebben het buitengewoon moeilijk. Hoge dieselprijzen, buitenlandse importen en overcapaciteiten drukken de winst daar. En daarom liggen de garnalenvissers al weken aan de ketting aan de kant... En wat doe je als bond om je sport aantrekkelijker te maken? Hmm. Geen idee. Je meet de dames een sexy outfit oh. aan. Ja, wow. Echt waar? Dat we doen weer. ze dagtalig. Daar gaan samen we. Ja. Douchen, ja, of gaan douchen, gaan douchen of gaan we? Nou, kan ook. Welke sport? Korfbal. We ja, dat is Heb al eens gedaan. Ja? Ja. Ja. Heb jij Zit korfbal? Hij nee. nee. Oh, Oké. Okay. wel. We gaan zo beginnen met goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws met een lachende Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS journaal. BMW heeft het beste eerste kwartaal uit zijn geschiedenis achter de rug. De Duitse auto- en motorfabrikant met de merken BMW, Mini en Rolls-Royce... verkocht de eerste drie maanden van het jaar bijna 338.000 wagens. Ruim 20 meer dan een jaar eerder. En de netto-winst kwam uit op 1,21 miljard euro. Voor het eerst in zes jaar gaat er weer kernafval van Nederland naar Frankrijk. Energiebedrijf EPZ heeft een vergunning gekregen om afval per spoor van Borselen naar La Haag te vervoeren. En wanneer dat gebeurt, wil EPZ niet zeggen. Milieuorganisaties hebben vergeefs bezwaar tegen de vergunning aangetekend. De Amerikaanse oud-president Bush gaat morgen niet mee naar Ground Zero. President Obama had zijn voorganger gevraagd mee te gaan naar New York. om te praten met slachtoffers van 9-11 over de dood van Bin Laden. Maar Bush wil liever op de achtergrond blijven, zegt hij. En het het wordt makkelijker voor Europese landen om tijdelijke grenscontroles in te voeren wanneer er onverwacht veel migranten aankomen. De Europese Commissie presenteert vandaag een voorstel daarover in reactie op de problemen met duizenden Afrikaanse vluchtelingen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan drie files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Knopen de Zondzeel en Klaverpolder 4 kilometer. Na een aanrijding zijn voor de Moerdijkbrug 2 rijstroken dicht. A27 Almere richting Utrecht bij Hilversum nog 2 kilometer. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij de Afredendolder ook 2 kilometer. Dit is Radio 1. Cairo. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Minister Helle van Defensie zoekt militaire samenwerking met Groot-Brittannië. We betalen met z'n allen steeds meer accijnzen. De Nederlandse vissers staat het water aan de lippen. De Britten moeten naar de stembus voor een referendum over hun kiesstelsel en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is Cairo. Goedemorgen, Nederland. GELUIDEN. Nooi Herkens is vanochtend in Vught. Op de dag van de dodenherdenking. Een noodkreet aan de premier om een gevangenenbarak in kamp Vught te behouden. De reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen kro.nl. Hans Hiller, de minister van Defensie, zoekt militaire samenwerking met Engeland en met Duitsland... om de slagkracht van de krijgsmacht op niveau te houden. Gisteren had hij daarom een ontmoeting met zijn Engelse ambtsgenoot, Defensieminister Liam Fox... en volgende week volgt een ontmoeting met zijn Duitse collega. Minister Hiller, goedemorgen. goedemorgen. Waar, wat hebt u afgesproken gisteren met de Britten? We hebben afgesproken dat uh, de samenwerking die we al hadden op het punt van mariniers... dat die in ieder geval wordt voortgezet. En voor de rest hebben wij op een groot aantal terreinen gekeken... ...waar we beter kunnen samenwerken en dat is denk ik nogal wat. En namelijk? Nou ja, met name de lucht en op zee. De luchtmacht en de marine, dat is natuurlijk vanuit Engeland en vanuit Nederland gezien... ...dat zijn treinen waar we al van heel lang elkaar veel tegenkomen en veel samenwerken. dat kunnen we versterken. Ja, hoe? Nou, bijvoorbeeld door gezamenlijk uh, transport te delen of bijvoorbeeld door gezamenlijk... Uh, ...groepen te vormen, maar het probleem is daar wel, moet ik zeggen... ...dat is iets wat uh, men zich vaak niet realiseert. Hele veel mensen denken van het is heel logisch om internationaal meer samen te werken... ...en dat is ook goedkoper. Maar het betekent wel dat je ook een stukje soevereiniteit weggeeft. Hè? Dus op het moment dat wij samen uh, bijvoorbeeld uh, een, een, een bepaalde uh, groepseenheid maken... een aantal troepen samen doen... En de Engelsen willen ze inzetten, bijvoorbeeld in Libië, ik doe maar wat, en wij niet. Dan heb je voor niks samengeoefend, als je het niet doet op het moment dat het erop aankomt. Dus, dan heb je dus meteen een probleem. Dan heb je meteen een probleem. Dus samenwerken betekent ook een stukje soevereiniteit bij elkaar inleveren. En dat is eigenlijk het moeilijkste onderdeel daarvan. Ja. En dat is iets waar je echt goed, heel goed mee om moet gaan, omdat je agenda toch niet altijd hetzelfde is. Nee, u zegt uh, soevereiniteit inleveren bij elkaar. Nou is Engeland het grote broertje, moeten wij dan niet meer soevereiniteit inleveren dan zij? Nou ja, zoverre dat op het moment dat je samenwerkt, dan heb je ook samen rechten. Uh, ik denk dat Engeland eerder internationaal dingen zal doen dan Nederland. Maar in principe is het in de praktijk zo dat Engeland en Nederland vaak heel heel vaak samen optrekken. Ja. Is het denkbaar dat de Britten ook het commando gaan voeren over Nederlandse schepen, marineschepen? Uh, nou. Uiteindelijk moet je niks uitsluiten. Maar dat uh, zie ik voorlopig echt nog niet gebeuren. Dat, uh, het, dat soort samenwerking zal het ook niet zijn. Het is meer van bijvoorbeeld als je uh, luchttransport nodig hebt. En je hebt een aantal helikopters. En zij hebben een aantal helikopters. En als je ziet dat hun helikopters in, voor een deel uh, stilstaan. En die van ons. kan je zeggen nou ja, als we het samen doen hoeven we samen minder helikopters te hebben. Of hoeven we samen minder vliegtuigen te hebben, of hoe we samen... we kunnen samen, uh, uh, als er bijvoorbeeld uh, bijengeveegd geveegd worden... dat doe je meestal een opstelling van drie bijnavegers. Dat gaan we voor het dan samen doen. En dan hebben we het samen minder bijnavegers nodig. Ja, maar goed, neem het geval uh, Libië. U sneed het zelf al aan. Ja. Uh, stel dat de Britten daar uh, verder in willen gaan dan uh, Den Haag. Um, ja, uh, en die uh, krijgsmachtsonderdelen werken heel nauw samen... of zijn voor een deel, laten we zeggen, aan elkaar vastgeklonken... als ik het even als leek mag zeggen... Hoe moet dat dan in de praktijk? Ja, dat betekent dat, dat je echt soevereiniteit inlevert. Dat als je zoiets zou afspreken, je moet realiseren dat je ook inderdaad dan mee moet doen. Uh, want als je je kan één keer weigeren, maar daarnaast de samenwerking natuurlijk ook gestopt. Want als je niet op elkaar kan rekenen... een ingewerkt team is juist een ingewerkt team... omdat ze daardoor meer resultaat kunnen halen. En als dat niet werkt, dan moet je niet aan beginnen. Maar daarom is internationale samenwerking... lijkt op zich heel mooi, maar is in de praktijk best lastig. Ja. En dat zie je ook nu weer bij Libië... waar elk, een heleboel landen allemaal hun eigen... Opstelling kiezen en hun eigen uh, dingetje doen. En ja. terwijl het toch feitelijk met, met z'n allen een NAVO-operatie is. Ja, maar het kan dus voorkomen dan in de toekomst, dat als de Britten zeggen, bijvoorbeeld samen met de Franse president Sarkozy, als die dan nog in Tel zit, tenminste. Uh, we gaan uh, de, een bepaalde operatie uitvoeren, bijvoorbeeld zoals boven Libië, dat wij gewoon mee moeten doen. Als dat als je dat zou doen, als je in zo'n uh, samenwerking zou zitten, zou dat de consequentie kunnen zijn. En dat is iets wat we ons moeten realiseren ja. op het moment dat je gaat samenwerken. En bent u daarvoor? Ik ben daarvoor om, om dat soort samenwerkingen te kiezen, maar juist uitdrukkelijk om tegelijk te waarschuwen voor die consequentie. Maar we hebben feitelijk in de NAVO al een, een, een, een vrij grondige samenwerking daar is het op een, als het erop aankomt, er is dus altijd ontiegelijk veel overleg nodig... Ja. om toch samen weer eruit te komen. Dat kan je op die manier proberen op te lossen. Maar ja, dat, dat kan vaak hele moeilijke debatten geven als het erop aankomt. Ja. Goed, u gaat ook met de Duitsers praten. Wat ja. wilt u van hen? Waar kunnen we met hen samenwerken? Met de Duitsers hebben we op al een goede samenwerkende legerkorps. We, dat is dan meer landmacht. Maar ook met de Duitsers kunnen we ook op andere terreinen denk ik nog meer samenwerken. Maar op het punt van landmacht dat doen we al het nodige samen. We werken ook samen als het gaat om aankomst van voertuigen en zo. Dus in, met de Duitsers kan je ook... Op dat punt de samenwerking nog verder verdiepen. En zowel met de Engelsen als met de Duitsers uh, hebben we ambtenaren aan het werk gezet om een goede lijst te maken. Van hun kant, van onze kant. En dan, uh, dan dat echt goed door te, te, te volgen, om te ja. kijken wat we kunnen doen. Maar het is niet iets wat je eventjes in een paar weken regelt hoor. Nee, daar kan ik iets bij voorstellen. Zijn dit de overigens de eerste bewegingen richting een Europees leger? Want daar heeft het dan wel iets van weg. De Engelsen bijvoorbeeld zijn helemaal niet zo verschrikkelijk voor het Europees leger. Die, die, die zoeken het echt liever in uh, bilaterale uh, samenwerking of met, met drie of vier landen samen, met name met de noordelijke landen... dan dat ze nou zo verschrikkelijk het Europees leger zien komen. Dus op dat punt zijn er ook wel de nodige gevoeligheden. Ja. De Duitsers doen niet mee met Libië. Nee. Dus het, het, het, het, het leven is erg, in, erg moeilijk en erg ingewikkeld als het gaat om militaire samenwerking. Ja, en als er een nieuwe oorlog in Irak opduikt... Een, een, een volgend Europese probleem en misschien ook wel... tussen. Het... Twee samenwerken de militaire macht er dan? Sowieso, het hele Midden-Oosten is op dat moment behoorlijk in beweging. En ja. een heleboel de Europese landen hebben allemaal hun eigen geschiedenis in allerlei landen, het koloniale verleden of wat dan ook. Ja. En hebben dus ook hun eigen agenda daarvoor. En dat maakt het samenwerken vaak heel ingewikkeld. Wat levert het u op eigenlijk? Daar, daar, daar kijk ik op korte termijn niet naar, want ik heb bij de bezuinigingen internationale samenwerking expres niet opgenomen, omdat daarvoor de termijn te lang is. Ik heb wel met de minister van Financiën afgesproken dat als wij. Geld meer kunnen verdienen, dat we dat zelf kunnen houden, waardoor we extra geld voor andere dingen vrij kunnen spelen. Maar ik ga ervan uit dat we in deze kabinetsperiode de amper nog voordeel van zullen hebben. Maar goed, de slagkracht is ook een winstpunt, zal ik maar zeggen. En uh, uh, er zijn meerdere mensen, onder wie u zelf, die u zorgen heeft, hebben uitgesproken over de slagkracht van het leger en het onderverzekerd zijn van Nederland. Ja. Zijn we beter verzekerd als we gaan samenwerken met de Britten en de Duitsers? De beste de verzekering die wij tot nu toe hebben is de NAVO-verzekering en dat is een artikel 5, dat als jouw land wordt aangevallen, dat alle NAVO-leden dat beschouwen alsof hun land ook is aangevallen. Dat ja. is een internationale samenwerking die eh, zonder weergaande geschiedenis is is nog steeds de beste verzekering die er is. Maar alle landen zijn op het moment aan het bezuinigen, dat wil zeggen dat we echt wat meer op elkaar zijn aangewezen. Dan nou wordt Europa niet bedreigd, althans niet direct eh, en zeker niet eh, door grote wapensystemen, maar we hebben natuurlijk te maken met uh, terroristische acties. Maar als Europa bedreigd zou worden... ...dan uh, uh, hebben we uh, op het ogenblik bijvoorbeeld echt Amerika nodig om ons te helpen. Ja. Het gekke is dat uh, Amerika en Europa zijn toch bij de grootmachten ...dat Europa het eigenlijk heel logisch vindt... Ja. ...dat Amerika voor ons voor een deel de rekening betaalt. Ja. Gaan de special forces ook samenwerken? Want de Britten hebben een hoog aangeschreven SES-eenheid, uh, zal ik maar zeggen... ...of meerdere eenheden. Uh, onze BBE'ers, uh, de bijzondere bijstandseenheden... ...staan ook buitengewoon hoog aangeschreven. Maar ja, dat gebeurt al hoor, er wordt uh, samen geoefend en zo. Alleen het is niet zo dat het in logistieke systemen gemeenschappelijk is ingedeeld. Maar we proberen wel van elkaar te leren. Dus als de volgende Osama bin Laden moet worden gedood... dan kunnen onze troepen daarvoor gaan staan? Nee hoor, dat, dan, op dat punt uh, dan ben je echt helemaal... Soeverein om, te, om te weten wat je wel doet en wat je niet doet... en wat je wel toestaat en wat je niet toestaat. Goed, eerst maar samenwerken op zee en in de lucht. Hè? Met, uh, zoals u het zegt... Er is een boel uh, te doen. Hè? Neem alleen al de piraterij voor de kust van Somalië. Daar zijn we met de Engelsen Wij zijn beide Koopvaardijlanden. Ja. Wij zijn beide landen die voelen dat we daar enige urgentie hebben. Dus we zijn beide landen die daar wat harder willen gaan. Juist. En uh, kunt u met de samenwerking met de Britten... de Nederlandse koopvaardij beter beschermen... wat door de bezuinigingen onder druk op te staan? Ik denk dat... De bovenij beter kunnen beschermen. Uh, uh, daar is de bezuiniging die we tot nu toe hebben doorgevoerd, in ieder geval nog niet, uh, heeft nog geen nadelige gevolgen gehad. Goed. Meneer Herle, ik dank u wel. Graag gedaan. Ranking de nieuws. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Gisteren publiceerden vrijwel alle kranten een nu al legendarische foto. Barack Obama en Hillary Clinton zitten met hun adviseurs in de zogenaamde Situation Room van het Witte Huis. Dat is in de kelder daar. Ademloos te kijken naar de operatie die leidde tot de dood van Osama Bin Laden. Maar wat is die Situation Room nou precies? Rob de Wijk van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dat is een beveiligde ruimte waar over noodsituaties kan worden vergaderd in het Witte Huis, kan niet worden afgeluisterd en beschikt over allerlei beveiligde verbindingen met de buitenwereld. De besluiten die daar worden genomen, dat zijn vooral strategische besluiten. Dus nu in het geval van de actie tegen Ben Laden kan je, je voorstellen dat op een gegeven moment een besluit moet worden genomen. Gaan we door of stoppen we ermee. Maar uiteindelijk moet de president daar een beslissing over nemen. Of ze weer hebben gekeken met de operatie, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ik kan me heel goed voorstellen, en dat blijkt ook wel een beetje uit die foto, dat ze wel allerlei beelden hadden van wat er precies in en om die compound gebeurde. Want als je goed naar die foto kijkt, dan zie je dat de beelden op de computers gescrambled zijn. Nou, dat betekent gewoon dat daar dus geheime informatie op binnenkwam. En ik kan me voorstellen dat daar bijvoorbeeld een luchtopname te zien was van die compound waarin Ben Laden zat. En dat zou dan bijvoorbeeld door middel van een onbemand vliegtuig... die boven die compound cirkel tot die Situation Room kunnen zijn gekomen. Anders Rob de Wijk heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland. voor uw minuut Ranking the News. Gaan we nu terug naar Vught. Hoi De gevangenenbarak 1B van de voormalig concentratiekamp Vught... is helemaal dichtgespijkerd, houten platen. Kunnen we naar binnen? Nee, we kunnen niet naar binnen omdat er asbest onder andere nog in het gebouw is en dat zou te gevaarlijk zijn. Helemaal dichtgespijker dus met dikke spijkers zijn de ramen en deuren met houten platen dichtgetimmerd. We lopen eventjes om het gebouw heen tussen het onkruid door. Ja, het is een bouwval hè? Helaas wel ja, het is al een aantal jaren in verval en uh, het dak ligt open. Er groeide een boom van binnenuit. Uh, het is heel duidelijk dat dit gebouw opgeknapt moet worden. Jeroen van den Einde, directeur van het Nationaal Monument Kamp Vught. Ja, een authentieke barak van Kamp Vught. Hij moet nodig eh, gerestaureerd worden. Hè. Scheuren in de muren zie je. Um, ja, je... Het gebouw is duidelijk aan restauratie toe. Wat moet er allemaal gebeuren om het weer te herstellen? Ja, om te beginnen moeten we natuurlijk gewoon de hele buitenkant van het gebouw Er moet weer een nieuw dak op. Het moet weer helemaal waterdicht worden gemaakt. Dan zullen de scheuren en gaten moeten worden hersteld. Van binnen zal er het nodige constructiewerk moeten plaatsvinden. En pas dan kunnen we beginnen aan het inrichten van dit gebouw en het weer een herbestemming geven. Nou, het was een gevangenenbarak. Hoe werd die gebruikt in de Tweede Wereldoorlog? In de Tweede Wereldoorlog was dit de postbarak, kantine, eh, magazijn. Eh, allerlei functies zijn hier eigenlijk in eh, geconcentreerd geweest. Er zouden ook cellen in hebben gezeten waar vrouwelijke gevangenen in zijn opgesloten. Een deel van die historie zal ook nog moeten worden uitgezocht. Burgemeester Roderick van der Mortel van Vught die heeft deze week een brief geschreven aan minister-president Mark Rutte... om een bijdrage te krijgen voor de restauratie. Een laatste noodkreet. Ja, eigenlijk wel, want het uh, geld is heel hard nodig. En uh, zeker nu het ministerie van VWS uh, weigert uh, de twee ton... die de stichting Brak 1B heeft gevraagd om dit mogelijk te maken, te geven... Uh, zitten we toch wel in een, uh, met een lastig probleem. Want zonder geld ook geen restauratie. Vandaag is het een dag van herdenken. Hè? Vandaag staan we stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... en de oorlogen daarna. De minister-president zal allerlei kransen leggen, maar u zegt als er om een financiële bijdrage wordt gevraagd... Om, om deze authentieke barak te restaureren... dan houden ze de hand op de knip. Ja, en uh, dat is natuurlijk heel jammer. En uh, natuurlijk is het een tijd van bezuinigingen... maar je zou ook kunnen zeggen dat juist ook in deze tijd... sommige dingen daar bovenuit zouden moeten stijgen. En als we het dan hebben over... Uh, heel belangrijk oorlogserfgoed... namelijk de enige nog resterende authentieke gevangenenbarak... Uh, van een concentratiekamp in Nederland... dan zou het toch eigenlijk niet zo mogen zijn... dat om die twee ton die barak uh, straks gewoon aan de slopershamer ten prooi valt. Want ja, wat werd opgegeven als reden? Waarom kwamen ze niet met die twee ton over de brug? Ja, uh, eigenlijk een formele reden. Uh, de barak uh, en de pogingen om die te restaureren en her te bestemmen... Die, dat wordt allemaal gedaan door de Stichting Barak 1B. En dat is niet het Nationaal Monument Kamp Vught. En uh, VWS heeft alleen een relatie met vier herinneringscentra in Nederland. Uh, maar daarbij kan meteen gezegd worden... Monument Kamp Vught maakt deel uit van de Stichting Barak 1B. En wij zouden ook met alle plezier... Uh, de verantwoordelijkheid voor die restauratie op ons nemen... als daarmee dat geld maar komt. Ja, Het gaat niet alleen om twee ton, hè. dat is... Dat, uh, het bedrag dat jullie gevraagd hebben aan de rijksoverheid. Jullie hebben zelf ook nog wat geld ingezameld. De provincie Brabant heeft een duit in het zakje gedaan. En je zou kunnen zeggen: waarom halen jullie de rest ook niet gewoon op, op de particuliere markt? Nou, om te beginnen heeft de provincie, hebben andere overheden een duit in het zakje gedaan. Uh... De gemeente doet van alles. En wij vinden dat daar het Rijk ook niet in mag ontbreken. En ook particulieren ontbreken daar niet in. We hebben acht ton nodig in totaal. Met de twee ton van het ministerie zitten we ook nog steeds maar op vijf, vijf en halve ton. Dus ook de rest van het geld zal er nog moeten komen. En daarvoor zullen ook andere acties worden opgezet. Ja, wat, uh, ja tot slot. Uh, wanneer verwacht u antwoord van uh, de minister-president? Ja, dat kan ik niet weten. Dat is aan de minister-president natuurlijk. Hij heeft misschien andere dingen om handen. Wij hopen natuurlijk dat het antwoord niet te lang uitblijft. Want uh, zoals gezegd, we kunnen niet al te lang wachten om met aan deze klus te beginnen. Ja. Eventjes afwachten nog. Gaat de barak definitief verloren? Of wordt hij toch nog gered? Zegt Roy Herkens. Straks de Britten gaan morgen naar de stembus voor een referendum over hun kiesstelsel. Eerst nu in 2010 heeft het verbruik van de motorbrandstoffen drank en tabak 11,1 miljard euro aan accijnsen voor de overheid opgeleverd. Dat is precies 4% meer dan in 2009, blijkt uit de nieuwste cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend bekend heeft gemaakt. Michiel Vergeer, hoofdeconoom daar, Goedemorgen. Goedemorgen. Bij de hoofd van de bevolking is dat ruim 670 euro aan accijnsen. Zijn we meer gaan rijden, drinken en roken? Nee, de tarieven zijn verhoogd. In 2010 is de accijns op benzine en diesel verhoogd met de inflatie. En de accijns op tabak die is ook weer verhoogd. En binnenkort zal die nog flink verder verhoogd worden. Ja, dus het einde is nog niet in zicht. Het einde is zeker niet in zicht, want dit zijn natuurlijk toch typisch belastingen op goederen... waarvan de overheid eigenlijk vindt dat we er wat minder gebruik van zouden moeten maken. Met verhoogde tarieven extra om bijvoorbeeld het autogebruik tegen te gaan... of om te zorgen dat er minder gerookt wordt. Ja. En dat is in 2010, als het gaat om het autorijden, niet echt gelukt... want we hebben evenveel benzine en diesel de lucht in gejaagd als in 2009 het geval ja. was. ook goed voor de economie he, meestal. Meestal een goed teken, maar we hopen natuurlijk wel dat onze auto's zuinige motoren krijgen. Ja. Waardoor er minder benzine en diesel per gereden kilometer de lucht in gaat. Ja, stijging van 4 Is dat veel eigenlijk, 4 Het ligt iets boven de inflatie. De inflatie was vorig jaar minder dan 2 Dus de inflatie wordt ruimschoots verslagen. En de overheid ziet accijns ook als een belangrijke stabiele inkomstenbron. Ja, 11,1 miljard, dan denk je nou, dan kunnen ze wel wat minder gaan bezuinigen. Of zit het zo niet? Nee, ik denk dat ze deze 11,1 miljard hard nodig hebben om de gaten in de begroting ook in de komende jaren te dichten. En daarvoor wordt dit jaar, in 2011, bijvoorbeeld ook de accijns op tabak weer flink verhoogd. Binnenkort zullen de winkels, de pakjes sigaretten, wel zo'n 10% in prijs gestegen zijn in vergelijking met vorig jaar. Juist. Goed, dan die brandstof, want uh, de olieprijs is ook torenhoog. En uh, iedereen die wel eens aan de pomp tankt, die schrikt zich uh, het lazerus van de benzineprijzen. Kan de overheid daar met het oog op economische groei niet beter zeggen... even wat minder actie zijn ze op die benzine? Nou, daar komt ook weer hetzelfde argument. Het is erg belangrijk dat het overheidstekort... dat al vorig jaar meer dan 30 miljard euro bedroeg... dat dat kleiner wordt. Ja. En een methode is om te zorgen dat er meer geld binnenkomt. En dan is het zo dat de overheid ook de laatste jaren beleidt... dat men eigenlijk liever de belastingen op consumptie... zoals deze ja, lichtelijk vervoerde consumptie wil verhogen... en de belasting op arbeid wil verlagen. Dus daarom verwacht ik helemaal niet... dat er een verlaging van de accijnsen zelfs niet op benzine. En diesel inzit. Tot slot wordt het leven weer duurder. Het leven wordt zeker duurder. De tabaksaccijns draagt weer een steentje bij aan de stijging van de inflatie. En daarover hopen we volgende week de precieze cijfers over de maand april te publiceren. Spreken we elkaar dan weer? Michiel Vergeer, hoofdeconom bij het CBS. Dank u wel. Never I do the jerk. Het is acht minuten voor tien. We gaan naar Londen, want daar gaan de Britten morgen naar de stembus voor een referendum over een nieuw kiesstelsel. House of Commons, de Britse Tweede Kamer, moet op een andere manier worden gekozen, en dat leidt meteen tot grote problemen binnen de regering Cameron. Lia van Beckhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Want uh, dit was een eis van de Liberal Democrats om het zo te regelen, maar de Tories uh, van David Cameron, de premier, zijn eigenlijk tegen. Heb ik het goed begrepen? Je hebt het goed begrepen. Kijk, het oude systeem wat de Lib Dems, de Liberaal Democraten... de coalitiepartner betreft, moet de helling op. Um, tot nu toe was het zo dat in de kiesdistricten in Groot-Brittannië... de kandidaat met de meeste stemmen werd gekozen. Die won. Uh, degene die stemde op de andere kandidaten, tja, dat was jammer. Met die stemmen werd niks gedaan, dat waren verloren stemmen. En daar wil uh, uh, de Lib Dems van af. En dat is ook begrijpelijk, want kijk, zij hebben regelmatig... in verkiezingen in het verleden 20% van de stemmen gehaald... maar nooit meer dan 5%. Zes procent van de Kamerleden. Juist. Dus onder het nieuwe systeem hè, worden de stemmen van alle kandidaten geteld. Dus ook van degenen die op de tweede en de derde plaats komen. En dat is natuurlijk gunstig voor de kleine partijen. Dus ben je in één keer van dat, in ieder geval technisch, in één keer van dat twee partijen systeem af. Juist. Dus het districtenstelsel als zodanig blijft wel bestaan. Maar er ja. is een meer representatieve vertegenwoordiging in de uh, House of Commons. Precies, voorkeursvolgorde wordt, uh, wordt dat genoemd. En uh, inderdaad, wat je zegt. Ja, en dan is ook meteen duidelijk waarom de Tories eigenlijk tegen zijn. Want dat gaat ten koste van hun macht. En uh, waarom die Dems ervoor zijn, want zij worden groter. Of niet? S ja, zij worden groter. Uh, of in ieder geval, uh, de stemmen die ze krijgen... worden eerlijker vertegenwoordigd in het Britse lagenhuis. En daar gaat het om wat hen betreft. Kijk, tot nu toe, vinden in ieder geval de Dems is het niet eerlijk gegaan. He, de conservatieven hebben de afgelopen pakweg honderd uh, jaar... Uh, zijn die dominant geweest in de Britse politiek. Terwijl over diezelfde periode, bijna het grootste deel van de vorige eeuw, de Britten doorgaans stemden voor centrum-linkse partijen. Juist. Met andere woorden, dan is de verkiezingsuitslag vaak niet helemaal representatief voor het stemgedrag. Nee, helemaal niet. Juist. Wordt het er allemaal duidelijker en beter op ook? Nou, de Britten vinden er vooral ingewikkelder op worden, geloof het of niet. Wat... Ja, merkwaardig is. Ik bedoel, je hebt het over een land hier waar cricket een van de nationale sporten is. Nou, een sport met ingewikkelde spelregels moetig worden uitgevonden. Nee, leg ze maar wel iedereen... je wil. <laughs> Helaas ontbreekt er daar de tijd voor. Ja. Maar iedereen in Groot-Brittannië kan je die regels uitleggen, die een Brit is tenminste. Maar de regels van het nieuwe kiesstelsel, die voorkeursvolgorde. Vinden ze, vinden ze moeilijk. Ja. Eerlijk gezegd, het interesseert maar heel weinig mensen. En dat, vinden de Lib Dems, is absoluut tragisch. Want dit was een kans waar ze tientallen jaren naartoe leefden... om eindelijk de Britten in ieder geval een referendum te geven... waarin ze konden stemmen voor een heel nieuw kiesstelsel. Ja. En alles alles wijst erop dat dat um, uh, idee wordt afgeschoten... dat morgen in het referendum een grote meerderheid zal zeggen... nou nee, we houden toch liever alles bij het oude. We vinden het nieuwe systeem zo ingewikkeld. ja Als ze het allemaal zo ingewikkeld vinden en ze geen bal interesseert... komen ze überhaupt wel opdagen dan bij dat referendum, die kiezers? Weinig. Uh, de opkomst die nu voorspeld wordt is ligt rond de 40%. Um, en nogmaals, ja de de uitkomst is al bekend, staat al bekend als je de peilingen moet geloven. Dus uh, dat betekent denk ik dat nog minder mensen geneigd zijn om de gang naar de stembus te maken. Ja. Om het zo wat makkelijker te maken zijn er morgen ook lokale verkiezingen in grote delen van het land. Maar dan nog denk ik niet dat dat veel uh, zal bijdragen aan de opkomst. Dan gaan we meteen kijken naar het leiderschap van Nick Kleck. Dat is de leider van uh, de Liberal Democrats. Die heeft uh, dit toch een vrij belangrijk punt gemaakt, hè? ook bij de coalitiebesprekingen. Ja. Uh, blad dat zijn gezag af als dat referendum uh, het water in verdwijnt? Jawel. Uh, ik denk dat je inderdaad nu moet gaan opletten... wat er gaat gebeuren met uh, Nick Kleck. Uh, hij wilde dat uh, dus heel graag een nieuw kiesstelsel, een referendum... het is waar zijn partij De uh, voor gevochten heeft... Als dat nu verloren gaat worden, krijgt Klek de schuld. Hij zit al in het verdomhoekje, want hij wordt al gezien als de grote verrader. He, als de man die alsmaar concessies heeft gedaan aan David Cameron om maar in de regering te blijven. Vorig jaar om deze tijd liep Nick Kleck nog op water. Uh, nu zijn er veel Britten die juist omdat Klek voor verandering is, nee stemmen of thuis blijven. Ja, en blijft hij dan wel de leider van die partij? Nou, voorlopig wel. De Cameron en, en, en die zeggen wat er ook gebeurt morgen bij het referendum... dat ze samen nog door één deur kunnen en samen kunnen regeren. Ja. Maar het is een hele bloedige campagne geweest. Kandidaten hebben elkaar uitgemaakt voor, ik citeer, schijnheilige zeikers bijvoorbeeld. En dat was voor <laughs> wie zei de, dat? Tegen wie? Dat was voor de gesloten deuren. Ja. Dus het heeft vooral bij de regeringspartijen heel veel kwaad bloed gezet. Ja, wie vond wie een zeiker? Uh, een, iemand van de uh, Lib Dems zei dat van een conservatief Kamerlid. Juist, oké. Okay. Dus de sfeer was open en constructief, begrijp ik. Ik bedoel maar. Uh, ja, goed. <laughs> nou, is het opvallende dat die uh, Liberal Democrats, dus een beetje het neefje van D66, dus tegen dat districtenstelsel zijn, terwijl die partij hier in Nederland er bij uitstek voor is? Ja, maar kijk, een connectie met een district... dat systeem is iets waar de Britten ook prat op gaan... en waar, wat ze absoluut willen handhaven. Ik bedoel, het is niet zo dat met dit nieuwe systeem... de voorkeursvolgorde, ja. de, de link tussen Kamerlid en kiezerstrik... dat dat wordt afgeschoten, helemaal niet. Dat zal altijd moeten blijven. En dat was ook van belang en overweging voor D66. Maar nogmaals, het gaat erom hoe kies je de kandidaten... hoe kies je de vertegenwoordigers voor die kiezerstrikten. Goed, uitslag kunnen we dus nu wel uittekenen zo beetje van het referendum. Mocht het anders zijn, spreken we je graag weer, Lia. Graag gedaan. Sowieso wel, hoor, trouwens. Dankjewel je wel vanuit Londen. <laughs> Straks, dames en heren, de Nederlandse visserijbranche heeft het moeilijk. Met name de garnalenvissers zijn in zwaar weer terechtgekomen. In het gevolg van Goedemorgen Nederland. Zometeen na de reclame en het nieuws van 10 uur. Gelezen vandaag door Jan van der Putte. Tot zo, blijf bij ons hier op 1.